was onderweg van Jemen naar Chicago toen tijdens een tussenstop op een Brits vliegveld een printercarriage werd gevonden waarmee was gerommeld. Uit voorzorg werden ook minstens drie UPS-vliegtuigen op de vliegvelden van Philadelphia en Newark naar een afgelegen plek gedirigeerd en doorzocht. Verder is in Dubai een verdacht pakketje gevonden in een vliegtuig van FedEx. Ook dat pakje kwam uit Jemen. De eerste onderzoeken hebben uitgewezen dat geen van de pakjes explosieven bevatten. De Amerikaanse autoriteiten houden er rekening mee dat extremisten de pakketjes hebben verstuurd als een soort generale repetitie voor aanslagen. In de Japanse stad Nagoya zijn afvaardigden van de VN het eens geworden over een verdrag over biodiversiteit. Meer dan 190 landen hebben vastgelegd dat de verscheidenheid aan dieren en plantensoorten op de wereld beschermd moet worden. Er is onder meer afgesproken dat in 2020 10% van de oceanen tot natuurgebied moet worden uitgeroepen. Dat is nu 1%. Ook worden strengere maatregelen genomen om de vispopulatie te beschermen. Verder moet het percentage van het landoppervlak dat natuurgebied is omhoog van 13 naar 17 procent. Het Wereldnatuurfonds is niet tevreden. Er zijn geen straffen voor het niet nakomen van de afspraken. En een belangrijk land als de VS doet niet mee aan het verdrag. Strafzaken tegen Nederlandse bedrijven die buitenlandse ambtenaren en politici omkopen komen nauwelijks van de grond. Momenteel onderzoekt justitie vijf bedrijven, maar de afgelopen jaren is geen enkel Nederlands bedrijf voor omkoping veroordeeld. De Amerikaanse justitie is veel actiever. Die heeft de afgelopen jaren veel miljarden aan boetes opgelegd, ook aan Nederlandse bedrijven. Zo ligt momenteel in de VS het Brits-Nederlandse olieconcern Shell onder vuur. De Nederlandse justitie is niet bij dat omkopingsonderzoek betrokken. Het weer wisselend bewolkt en droog. Morgen van de westen uit enige tijd regen en het wordt zo'n 14 graden. Dit...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 I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 Als ik hier op de kaser had, Er Punk. Er war ein Superstar, er war so super populär, er war so exzellent. genau das war sein Pferd. Er war ein Bett zu Ose, war ein Rocky Dol und alles ruft noch auf der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 Het is zo hot. in onze kanon. Ik wil berätta voor je dat ik känner bot Ik bot.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 shadows as a child, you'll never know how it feels to be the one who's left behind. girl